met het NOS-journaal. Separatisten in het oosten van Oekraïne hebben het tweede team van OVSE-waarnemers vrijgelaten. Onder hen is ook een Nederlander. Ze maken het goed. De vier leden werden eind mei in Lugansk gevangen genomen. Gisteren werden vier andere waarnemers al vrijgelaten. Minister Timmermans noemt de vrijlating geweldig nieuws. Nederland heeft de OVSE actief geholpen om de waarnemers vrij te krijgen.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 Museum Naturalis heeft tot nu toe ruim 3 miljoen euro opgehaald om een T-Rex naar Nederland te halen. Voor de verhuizing van de VS naar Leiden is weliswaar 5 miljoen euro nodig, maar Naturalis verwacht dat dat bedrag voor het eind van het jaar binnen is. De dinosaurus van 12 meter lang moet het topstuk worden van de dinozaal in de nieuwbouw van het museum, dat in 2017 zijn deuren opent. Brazilië heeft zich als eerste land geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. De Brazilianen wonnen na strafschoppen van Chili. Na reguliere speeltijd en verlenging stond het 1-1. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Brazilië speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van Colombia tegen Uruguay. Die wedstrijd wordt nu gespeeld. Op Wimbledon is Serena Williams in de derde ronde uitgeschakeld. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld verloor van de Française Alice Cornet. Williams won de eerste set nog met 6-1, maar verloor daarna met 3-6 en 4-6. Het is voor het eerst dat Cornet verder komt dan de derde ronde op het Engelse gras. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst zon en ook wat bewolking. In de middag vooral in het binnenland buien met kans op onweer. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'm not the Just one, Just one time. time.